9 uur, Herman Vriend, met het NOS Journaal. Zorginstelling Humanitas DMA heeft een interim bestuurder... voor een maand werk ruim 95.000 euro betaald. Een assistente die door hem was meegenomen, kreeg 35.000 euro. Dat blijkt uit declaraties die de Volkskrant in bezit heeft gekregen... via PubLeaks. Het is de eerste onthulling via dit systeem... dat 15 media hebben opgezet voor anonieme klokkenluiders. Humanitas DMA noemt de beloning van de bestuurder een privé-aangelegenheid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 Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Mieke van der Wij en Bas van Werven. Ja, welkom terug bij de nieuwshow. Het is vier minuten over negen tot tien uur. Hebben we het over de verwachte landslide, of landslijding, denk ik, van bondskanselier Angela Merkel bij de Hoogste Buren, Over de onvrijheid van de voetballer in de transfermarkt, die eigenlijk gewoon zijn ziel en zaligheid verkoopt aan een investeringsmaatschappij. Oh, en hoe de oorng Oetang roepend zijn weg door het oerwoud voorbereidt. Hij roept alvast dat hij er morgen aankomt. Dat is mooi, hè? Ja. Maar Mieke, we beginnen met verzuim. Ja, callcenter, medewerkers, zieke werknemers, arbodiensten en een paar onderzoeksjournalisten. Niet direct een gezelschap dat je op je verjaardag zou uitnodigen misschien. Te saai en te zielig, dat dachten onderzoeksjournalisten van Zembla... Manon Blaas en Ton van der Ham in de eerste instantie ook. Maar niets bleek minder waar. Zij lichten vorig jaar het deksel van een beerput. En over de jacht op medische gegevens van gewone burgers... schreven zij nu het boek Verzuimpolitie. De Verzuimpolitie, een onthullend verhaal over de jacht op uw medische gegevens. Dat staat erom. Goedemorgen allebei. Hallo. Goedemorgen. Ja, uh, nee, Manon, ik, uh, ik begin met jou. Uh, ziek melding, je zou denken, nou, dat klinkt niet zo heel sensationeel. Toch doken jullie daar ruim anderhalf jaar geleden in. Uh, dat beschrijf je ook in het boek. Je dacht eerst van, nou ja, is dat eigenlijk wel een onderwerp? Wanneer dacht je, beet... Uh, op het moment dat ik door had, of in ieder geval dat mij verteld werd... dat er over de rug van zieke werknemers heel veel geld werd verdiend. Dat was een signaal dat ik dacht, dat klinkt al niet erg uh, kosher. Dat moet ik uitzoeken, of dat waar is. En uh, toen ben ik gaan kijken, wat zijn nou de wet en regelgeving? Wanneer uh, mag je als zieke werknemer... Uh, of wat moet je als zieke werknemer melden bij de baas? Mm -hmm. En... Um, dat is eigenlijk bijna niks. Je mag gewoon bellen en zeggen: ik ben ziek. En als de baas dan vraagt: wat is er met je aan de hand?, hoef je niks te zeggen. Dat vond ik op zich wel raar hoor. Daar hadden wij ook discussie over, Ton en ik. Van ja, maar dat is ook raar. Je mag toch wel zeggen: ik heb griep of zo. Ja. Maar nee, dat hoeft niet. Hoeft niet. Nee. En... Maar je krijgt dan vervolgens wel normaal gesproken een arbo-arts toch op bezoek? Nou, dat gebeurt pas later. Maar ja. dat dachten we wel. Ja. Wij dachten ook van... het is gewoon heel simpel geregeld in ons land. Ja. Als je ziek bent, dan, nou, dan blijf je even thuis. Is het erger, dan ga je naar een dokter... en dan heb je daar een gesprek mee... en dan gaat het allemaal wel weer goed. Ja. En toen kwamen we er dus achter van... nee in deze wereld die eigenlijk niemand kent... daar gebeuren dingen die uh, eigenlijk heel erg vreemd zijn. Daar ja. zijn dus die, die callcenter-medewerkers... Ja. die daar voor doktertjes zitten te spelen. Ja, nou ja, die ja. moet je even uitleggen. Want ja, er zijn natuurlijk juist. mensen... die die Semmela-uitzendingen destijds niet gezien hebben. Uh, want waar stuiten jullie op? Dit is, ik dacht ook, je belt, uh, je belt gewoon naar de baas. Maar dat is niet zo. Er zijn kennelijk... Uh, nou ja, leg me even uit wat er an, ja. aan de hand is in die wereld. Um, er zijn werkgevers. Laten we even in ons boek beschrijven dat ook. Uh, het Kruidvat, bijenkorf, V&D... Uh, Praxis, die hebben een, uh, een contract met een commercieel verzuimbedrijf. Dus de hele verzuimadministratie wordt door dat bedrijf gedaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat als je ziek bent, dat je even meldt bij je eigen baas: Ik ben ziek. En dan zegt hij: Nou, bel met het verzuimbedrijf. Dan bel je met het verzuimbedrijf. Dan kom je bij een callcenter. Daar zit een mevrouw. En die neemt op en die zegt: Wat scheelt eraan? Kunt u geen paracetamolletje uh, uh, slikken? Heeft u diarree? Oh, wat voor kleur had dat dan? Uh, misschien kunt u vanmiddag nog een keer bellen, want dan kunnen we eens kijken of het dan wat beter gaat. Dat was er aan de hand. Nou, dat dat het zijn het geen het artsen, het artsen, het? artsen. Dat zijn geen, geen artsen, nee, dat zijn... Het, gaat, het gaat ook nog verder dan alleen maar: uh, heb je diarree? Het gaat bij wij spreken dan ook over dat iemand uh, suïcidale gedachten heeft of dat ze in een uh, dat er een miskraam is geweest of een abortus heeft plaatsgevonden. En allemaal van dat soort persoonlijke dingen werden opgeschreven in dossiers. Die dossiers dan in een computer Die kon de werkgever inzien en die waren ook nog eens een keertje slecht beveiligd. Dus nou ja, het was eigenlijk echt een ongelooflijk er ging ongelooflijk veel. Dus de werkgever kan zien of jij een show hebt voor de. Je thuis ziet. Ja, als, jij bij, als, jij klant, als die werkgever klanten. Klant wat is het uh, voordeel voor grote bedrijven om in zee te gaan met zo'n uh, verzuimbedrijf? Goeie vraag. Ja, dat, dat voegen wij ons ook af. Want je moet daar ook een, uh, een, een flink bedrag voor betalen. Maar die verzuimbedrijven beloofden binnen een jaar. Dan zorgen wij dat het verzuim omlaag gaat. Dus wij, zorgen, wij zijn proactief. Wij gaan, ook de mensen, we gaan ervoor zorgen dat de mensen als ze ziek zijn. heel snel de vloer weer opkomen. En we zorgen ook dat ze uh, niet ziek worden door ze ook want die verzuimbedrijven die leverden ook mensen voor op de vloer dat je kon praten met uh, met de werknemers van goh zitten jullie wel goed is het bureau wel hoog genoeg enzovoort. En maken ze die belofte waar? Nee. Uh, zij denken dus met pressie van, nou, we flink bovenop zitten. Controle, eigenlijk verzuimpolitie spelen. Daar dachten ze mee. Wij, wij, wij zorgen ervoor dat die mensen sneller weer aan het werk gaan. Dat was hun idee. Maar wij hebben ook gevraagd aan de directie van dat verzuimbedrijf waar wij te gast waren, het grootste verzuimbedrijf van ons land. Uh, we vroegen aan Marcel Wenting en Jan van Hals van. Die nou, oud voetballen ja, die, die kale knars, ja? Zeker, die was een van de directeuren. Wij vroegen ook van, nou, we gaan, als wij hier uh, een, een, een film over jullie gaan maken, dan gaan we ook met jullie klanten praten. En komen we er dan, horen we dan ook van hun? Dat het inderdaad zo goed gaat. Nou, toen zeiden ze: Ja, nou ja, ik weet niet, we willen niet over onze klanten praten, want dat is privacy gevoelig en zo. Ja, toen zeiden we, nou, dat gaan we natuurlijk zelf uitzoeken. Dus Manon heeft al die klanten ook, of ja. heeft heel veel klanten ook benaderd. Nou ja, de, ja bijna allemaal. Ja. En hoeveel geld gaat daarin om? En uh, die business. Ja, Miljoenen? Ja, echt miljoenen. zij stonden echt. Uh, en worden ze betaald? De voor de betaald, voor de betaald voor, niet alleen voor de goals, neem ik aan, maar ook voor het reïntegreren snel ja, van, de, van de werknemers. Die er die zijn verschillende contracten mogelijk. Je kan bijvoorbeeld uh, afspreken dat je per werknemer zoveel euro per jaar betaalt. Maar er zijn ja. verschillende pakketten mogelijk. Um, en, en, uh, maar maar hoe, dat, hoe die geldstromen precies lopen, blijft onduidelijk. Want er is bijvoorbeeld ook een, een investeringsmaatschappij geweest die heel veel geld mm -hmm. in verzuimreductie uh, had gestopt vlak voor de dat wij uh, ons onderzoek starten En die vonden het ook heel vervelend... dat wij op een gegeven moment daarbinnen waren. En die dachten, dit gaat helemaal fout. Dus die hebben toen een heel duur... Uh, uh, spin -dokter. strategisch spin -dokter -bureau erop gezet. Hille Nolten, u weet wel van Jack de Vries. En, en die moesten daar eigenlijk proberen... de boel te redden. Te en, en die hebben er eigenlijk ook voor gezorgd... op een gegeven moment dat, dat wij niet meer dat, welkom waren. ja En dat was het moment dat we dachten... nu gaan we een boek schrijven. Want toen werd ja. het heel persoonlijk. Want de, na die uitzending is het toch aandacht Wat, Hoe wordt het persoonlijk? Hoog. Vertel eens. weet je... Nou, wij werden op een gegeven moment uh, kregen wij dus te maken met spindokters. Die echt, uh, nou ja, wij, wij ervaarden dat de krijgen als op de man spelen. Ja. Dat ze probeerden met powerplay ons uh, wijs te Geen, maken. geef je dat, een voorbeeld. Was nou, ja. Wat ze bijvoorbeeld deden was: uh, uh, wij, hebben die, wij maken die uitzending. We hebben van tevoren gezegd: hier, gaan we, hier gaat het verhaal over. Ja. We, zijn, we waren echt wel duidelijk over. Maar kijk, we hebben natuurlijk niet gezegd: we gaan hier even de, beer, de deks van de Beerpunt lichten. Nee. Dus, hè, dat kleed je iets anders aan. En we waren ook nieuwsgierig, oprecht geïnteresseerd in de feiten. Maar je gaat diep graven, want je Bij, bent onze journalist. Precies, dat is ja. ons werk. Nou, ja. dat liep dus helemaal mis. Dus dat, door op een gegeven moment ook, meneer Wenting die kwam totaal niet meer uit de interviews. Dat werd een soort slagveld. Mm. En wat ze toen vervolgens deden was de samenwerking stopzetten en naar buiten brengen. Uh, Zembla intimideert onze klanten en chanteert ze. En dat brengen ze dan naar buiten. En dan is het. Ja, ja. Toen dachten we, ja, maar nu worden wij dus beschuldigd van echt onethische praktijken. Mm. Uh, hoe moeten we hiermee omgaan? Moet je hier nou wel op reageren? Moet je hier nou niet op reageren? Moet je dit laten lopen. En wij dachten: dit soort processen, wij willen eigenlijk laten zien hoe dat werkt. En daarom dachten we, we gaan onszelf gewoon een soort van blootgeven... en we gaan opschrijven hoe, hoe zo'n verhaal, hoe zo'n primeur naar nou tot stand komt. En, ja, en hoe onderzoeksjournalistiek werkt. Ja. ja En dat geeft een mooi beeld, want we hebben het boek uiteraard van jullie gekregen. Het laat heel goed een kijkje in de keuken zien van hoe onderzoeksjournalisten werken. Hoe ver je gaat en ook inderdaad waar je tegenaan loopt. Je persoonlijke problemen, problemen met hè, uh, uh, collega's, met alles en nog wat. ja nou, we hadden bijvoorbeeld op het moment dat wij erachter kwamen... dat de applicatie, de computerapplicatie... waar al die medische gegevens zo in zaten... Lekker van, een was, was zo lek als een man. Ja. Toen kwam er nog een, uh, een spindokter op ons af. Hoe heet die ook weer? Meneer Warner. Ja, dat is een vrij uh, bekende jongen in, uh, in, in spindokterland. En uh, die hebben ons tot op de dag na de uitzending ervan beticht... dat wij wachtwoorden hadden gestolen... om zodoende die computer te kunnen hacken. Mm. Nou, hadden wij, dat hebben wij nooit gedaan. Maar toch hebben we daar nachten wakker ja. van gelegen. Omdat, dat, want dat, dat zou betekenen... Uh, dat zou betekenen dat de politie op ons afgestuurd zou worden. Ja. Dat onze computers in beslag zouden kunnen worden genomen. Ja, nou ja, en dat ons verhaal dus niet klopte. Want wij nee. brachten het feit dat, uh, dat het systeem heel slecht beveiligd was. En als zij dan zeggen, ja, je hebt gewoon via uh, bij wijze van spreken uh, iemand gewoon wachtwoorden gekregen... Ja, dan zou dat dus een heel ander verhaal worden. En, en, en dat is wat zij probeerden ook te spinnen naar buiten toe... En dat, maar goed, dan ga je ook nadenken van kloppen onze bronnen wel? Want wij hebben, wij, wij hebben natuurlijk met ICT-experts gesproken... en die hebben ons uitgelegd hoe je kon inbreken. Nou, maar dan ga je wel mee. Je moet afgaan dan op die ICT-experts. Op die, op die, op ICT die deskundige, ja. En dan ga je dat weer checken en dan denk je, ja, maar klopt het wel? En, ja. Nou jongen, ik weet nog, Manon, toen wij die, die, die, die, die ochtend dat we dat interview hadden... want uiteindelijk ging dat computerbedrijf een interview geven... de ja. ochtend dat wij dat interview hadden... we zaten hier, nou ja, echt een paar honderd meter vandaan... in een, in een uh, set waar we ze zouden ontvangen. We waren, we waren echt... En op van de spanning bijna ook, want ja. het was keihard werken vlak voor de deadline van die uitzending. En, ja, we, en als het laat... niet goed was geweest, ja? dan, ja, dan je krijg vinden. je een claim He, aan je broek van: heb ik jou daar? Wat was het effect van die uitzending? Nou. nou, ja, we hebben heel veel nieuws gemaakt in ieder geval, en je ja. merkt ook echt wel dat Gaan is heel grappig. Zelfs ja. uh, nu, omdat wij we hebben, nou, we zijn anderhalf jaar bezig met dit onderwerp. We zijn echt wel, en dat bedoel ik niet uh, onbescheiden, maar je merkt wel. We zijn een factor daar geworden in die verzuimwereld. Als wij bellen, dan gaan daar alarmbellen rinkelen. En denk denken ze, oh jee, Zembla hangt weer aan de lijnen. Dat horen we ook nou, terug. Ja, nou, de politiek was in rep en roer. Er is, ja. uh, de, een, uh, de inspectie heeft onderzoek gedaan. De, het College Bescherming Persoonsgegevens... Uh, Koonstam heeft onderzoek gedaan. Ja. Uh, binnen de arbo ja. is de verzuimpolitie... Die, die, die hebben nu op een website staat nu, staat nu de verzuimpolitie... Nee hoor, die komt hier niet langs. Weet je wel, er wordt nu dit, het is een begrip geworden. Ja. Maar wat ja. ik wel ernstig vind soms, is om te merken... dat als als wij dit dan niet hadden onderzocht... dan was het waarschijnlijk gewoon nog doorgegaan. Dus ik heb wel het idee... Hoe, hoe belangrijk, ja, belangrijk onderzoeksjournalistiek is. Ik bedoel, dat dit hadden ook andere mensen kunnen maken. Maar ja. als we het niet hadden gemaakt. Nee, je moet, je moet wel hoe blijven hoe hebben jullie de tegen rollen tegen verdeeld? Tegen. Eigenlijk? Ja. Want ik zie, ik, ik, ik zie dat jullie enorm op elkaar ingespeeld zijn. Ja. Want als de ene ergens mee begint, dan maakt het andere af. Een soort echtpaar is het. Uh, hè? Ja, dat je bijna. Als je ja, nee, bent, we werken ja. wel heel veel uh, met elkaar Vestpaar, samen. Ja, nee, dat ja. nou, ja. nou, doen we niet. Maar tegen de buitenwereld. De ene heeft een duidelijke andere rol dan de andere. Ja, zeker. Ik ben de. Ja, of soms. Ja. Okay. Ja, ja. Oh, zo bedoel je. Ja, dat, uh, die, ja, die rol heb je ook, ja. maar in, uh, in, het, uh, in het vakwerk dan, uh, ben ik de onderzoeker en Ton is de verslaggever. Ik ben dus soms een beetje de pitbull en dan ja. heb ik een heel scherp interview en soms ook soms iets te scherp hoor. en Dat zelfs mijn cameraman in mijn oor fluistert, vriendelijk blijven, vriendelijk blijven. En dan bellen ze de naam en manon van nou die gozer, dus jongen, jongen. Ja. Hadden jullie uh, de, de, de, door dit boek te schrijven, oh. he, waarin je dus inderdaad... Ja, oh. Precies verteld hoe dat allemaal is gegaan. Dacht je niet, we halen de magie van het vak weg. Oh. Ik hoop juist dat, dat we de magie laten zien. En dat, dat, uh, dat we juist mensen enthousiast kunnen krijgen voor het vak. Dat is wat ik hoop. Um, uh, en we, we komen ook nog weer met nieuwe onthullingen in het boek. Dus ja, nee, ik hoop eigenlijk dat mensen gewoon denken: oh, dat gaat, ja, zo werkt dat dus. Ja. Maar wat vond je er zelf van dan? Gaat de magie weg? Nou ja, kijk, ik zit natuurlijk zelf ook in die journalistiek. Ik ben weliswaar geen on onderzoeksjournalist. Maar uh, ik, ik, ik ken natuurlijk wel mensen die dit soort werk doen. Dus uh, voor mij geldt dat misschien niet zo heel erg. Ja. Nou, maar ik vind het wel een goede vraag hoor, Mieke. Want uh, dat... Daar waren we wel mee bezig. Van als je nou zo ontzettend in je kaarten laat kijken... dan geef je misschien de magie weg. Maar ook misschien wel iets te veel weg... waardoor mensen je minder snel binnenhalen. En zo. Het is natuurlijk heel eng om transparant te zijn. Ja. Maar het moet. Ik vind, wij verwachten dat van iedereen. We, wij nemen grote bedrijven en mensen de maat. En dan zeggen we, u moet het gewoon vertellen aan ons. Leg de kaart op tafel. Ja, dus ik vind dat wij ook doet. inzichtelijk ja. moeten maken... hoe ja, wij ons werk doen. En een kritisch dingetje nog. Jullie toekomstige fusie gedaan, BNN werkt zelf met zo'n verzuimbedrijf? ja. ja. Onsdankt. Dat was een hard gelach. Ja. ja, we kregen gewoon een dossier in handen van een bekende BNN-presentator... en daar mm -hmm. zagen we dus dat zijn ziekmeldingen werden opgeslagen in zo'n computerprogramma... dat daar medische gegevens in stonden, dat dat met door een case manager werd bijgehouden... en door de personeelschef van BNN zelf... Ja, en toen zei, vroeg ik ook wel aan Manon van ja, hoe gaan we dit nou aanpakken? Want uh, het is wel BNN. Ja, nou, gewoon door, doorgaan. Ja, maar toen moesten we dus ook wel, en dat schrijven we ook op in het boek... we hebben toen ook wel met ons, uh, contact gelegd met ons hoofdinformatieve programma's... van ja, we gaan BNN aanpakken, net als elke andere werkgever. Want jullie gaan er wel mee door. Ja, zeker, die, ja. Die, die, Dat weer een uitzending. Dat uitzin. fenomeen voor zijn politie, dat blijft even nee, goed wel we, bestaan, maar toch? Maar donderdag, ja, zeker. donderdag we uitzending, je gaat een verzekeraars aanpakken, hè? Zeker. Hoe? Vertel, Wat? ligt eens dus een tipje van de sluier op? Moet jij doen. Tom. Ja, ja, ik ben, ik ja, ben, hij ben, zit namelijk nou nu in de montage. Ja, ik ja. Moet zometeen ook weer, we gaan zometeen weer monteren, maar non komt weer viewer. Dus dat vind ik nog heel spannend. Zometeen vindt ze het. Uh, nou ja, goed, ik had dat dat het standpunt niet goed. Vindt. <laughs> um, je hebt tot donderdag om het goed te maken. Ja, ja, ik ja heb, precies. Ik heb dacht, we kunnen nog even door. Maar wat wij laten zien is dat je hebt arbeiddiensten, je hebt verzuimbedrijven. Maar dan heb je ook nog weer verzekeraars die een rol spelen. Die uh -huh. ook weer dingen willen weten van zieke werknemers. Verzuimverzekeringen. Ja, dus mijn alle grote verzekeraars doen dat. Ja. En wij gaan onderzoeken. Willen die nou ook nog dingen weten die ze eigenlijk niet mogen weten? Nou ja, goed. En We hebben die toegang tot die gegevens, bijvoorbeeld van die verzuimpolitie. Dat mag niet. Dat mag niet. Dat mag niet. Nee, dat mag heel veel niet. En ze vragen ook dingen op die ze niet mogen opvragen. Hmm. En, dat, en, dat, en daarmee zetten ze die werkgevers, die zo'n verzuimverzekering hebben, onder druk. Want als, daar zeggen ze dan gewoon tegen: ik wil die en die gegevens hebben. En als ik die niet krijg, dan krijgt u geen geld. Ja, of je premie gaat omhoog. Zo is het. Juist. Ja. Nou, dat en daar handig. gaat het volgende week over. Ja, maar is die, die en wie er... moeten zich daar zorgen maken? Welke verzekeraars? Ja, ik zou zeggen alle grote jongens. Alle grote jongens. Ja, zeker. En, ja. en is er iets veranderd na die uitzending eigenlijk? Ja, ja dat vind ik dus best wel lastig. Aan de ene nou, kant. dat hebben, heb jij ook uitgezocht. Of hebben we uitgezocht. Dat zit ook in de uitzending voor uh, aankomende ah. donderdag. Dat valt tegen. Er is, wel, er is heel veel op papier veranderd. Maar in de praktijk voelen mensen dat nog niet voldoende terug... Ja, dan zou je al die bedrijven tegen het licht moeten houden. Inderdaad, je merkt wel dat er gaat nog steeds heel veel mis Dat het bij BNM misgaat. ik vond het tamelijk uh, raar, ontluisterend. Ontluisteren, denk je, van het is een mediabedrijf. Die kijken misschien ook wel eens televisie. Ik weet dat Mark Adriani, hij uh, uh, zegt dat hij een fan van Zemla is. Hij is dus de, de directeur die, van BNM. Die heeft dan deze uitzendingen blijkbaar gemist. Uh, ik vind het raar dat dat dan nog steeds fout gaat. Bij deze, dat is gezegd. Ja. Er, Misschien dat hij nu daar luistert. Ja. Ja. Ja. Misschien luistert hij wel naar de is radio. Ook, is hij ook fan van de nieuwsshow? Ja, dat zou heel goed kunnen. Zijn er zoveel? Ja. Dankjewel, Manon Blaas en Ton van der Ham. Zij werken dus uh, als onderzoeksjournalist voor het televisieprogramma Zembla. We spraken over de kwalijke praktijken van verzuimbedrijven... naar aanleiding van het verschijnen van het boek... De Verzuimpolitie. Een uitschave van het Prometheus. Bert Bakken. En aanstaande donderdag... Ja, hoe laat? Uh, dat is, uh, ik denk... 20 over 9. Op Nederland 2. Nederland 2. Oké, okay. dankjewel. Nou, daar moet u dan maar eens naar kijken. De schellen zullen u van de ogen vallen. Dank jullie wel voor de komst. We gaan, gaan naar Duitsland. Ja. Angela Merkel wordt zonder sloffen voor de derde keer bondeskansler dan draait het volgende week zondag om als ruim 61 miljoen Duitsers hun stem mogen uitbrengen voor de nieuwe volksvertegenwoordiging. De Bondsdag kiest vervolgens de nieuwe bondskanselier. En Merkel zelf benadrukt in de verkiezingscampagne steeds dat eh, de economische situatie in Duitsland zo heerlijk sterk is. Dat heeft het land een hart te danken en ze belooft de burger continuïteit. De belangrijkste tegenstrever, SPD-leider Peer Steinbrück hamert vooral op de invoering van een wettelijk minimumloon. En over de verkiezingen en ook het belang daarvan voor ons land. Want u weet, als er daar geniest wordt, dan zijn wij verkouden. Praten we met historicus Willem Melchie. Meneer goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Al maandenlang zat ze bovenaan in de peilingen. Kan het nog spannend worden in die laatste week? Uh, nou, niet spannend in de zin van een, uh, een nek aan nek race. Nee. Wat, wat wel altijd spannend is, en daar uh, hadden we gisteren ook weer een voorbeeld van... is dat een van de twee kandidaten een bizarre uitglijer maakt. Uh, er was een uh, de heel Duitsland in Rippen Roert haalde zelfs de NRC uh, gisteravond... Uh, de SPD-lijsttrekker uh, met uh, de bekende middelvinger omhoog... He? het bekende autobaangebaar uh, naar al zijn critici. Oh. En ja... Wat hij dat ook doet een... tegen Obama als hij eenmaal <laughs> regeringsleider is? Of tegen Poetin, dat vraag je dan af. Ja. Dus dat soort dingen is wel, wel leuk. Maar, de, de, en dat is ook uh, sensatie, maar de uh, verhoudingen liggen, liggen, wel heel erg, uh, liggen wel heel erg vast. Ja, hoe ja. verklaart u die aanhoudende populariteit van Merkel? Want het is, het, is, het is een niet hele uitgesproken mevrouw, het is een Ossie... Uh, ja. Nou, ze is goed. Ze, ze is gedegen. Ja, precies. Ja. Ja. En, en je zou kunnen zeggen, ze doet het goed. Ze doet het dus, wel goed, het dat Dat zijn we bijna niet meer gewend. Wij, wij hebben al zoveel uh, premiers of zoveel kabinetten versleten de ja. laatste tien jaar. Um, in Duitsland kun je zien, het kan ook anders. Mm -hmm. en, en Duitsland heeft natuurlijk ook al her en der een beetje uh, geluk daarbij. Maar... Um, Kijk, je kunt bij Merkel zeggen, sommige mensen zeggen... oh, ze is afwachtend, ze is voorzichtig. Daar geloof ik niets van. Mm -hmm. Zij is op haar manier heel aanwezig... maar ze weet dat Duitsland natuurlijk nooit die anderen kan overvleugelen. Je moet de anderen, Frankrijk bijvoorbeeld of Spanje of Griekenland... Het, uh, het gevoel geven dat ze het zelf bedacht hebben. Mm -hmm. En daar is zij gewoon goed in. En dat weet ze naar haar eigen bevolking toe... ook goed te communiceren. De, de Duitsers hebben het vertrouwen... dat hun spaarcentjes, daar komt het eigenlijk op neer... en hun pensioenen ja. bij Angela in goede handen zijn. Hoe, hoe, als we naar de campagne-stijl kijken... Wat, wat, waarin onderscheidt ze zich van bijvoorbeeld zo'n Steinbrück? Want zij zijn ze dan haar middelvinger nooit opsteken. Hè? Nee, nee, nee. nee. Ze zag, nou ja, bovendien heeft ze de handen meestal uh, op een onhandige manier... <laughs> in haar tas of zo, ja. of op haar rug. Dus dat is al... Uh, dat kan al bijna niet. Nou ja, het is de stijl van de leider. Ze beroemde uitspraak van Henk Velde uit Leiden, die daar een boekje over heeft geschreven. Zij straalt die degelijkheid uit van een, een, een regeringsleider die op gelijke voet met, met de wereldleiders omgaat. Stuinbruk is een, een straatvechter die zich ook zo. Profileert. Die ja. zegt, oh, ik zeg wat ik, wat ik denk. Maar je vraagt je wel eens af, wat denkt hij dan eigenlijk? Mm -hmm. Dus hij is heel erg eh, agressief in de aanval. Maar dat moet natuurlijk ook. Want hij staat op een vreselijke, ja. vreselijke achterstand. En zij negeert hem en... totaal. Hè? Dat lijkt wel strategie. Heeft, je hoort er nooit... Peer Stijnbrug noemen. Nee, ze probeert zelfs het noemen van de naam, naam gewoon te vermijden. <laughs> ja. Maar volgens mij ja. hebben wij dat in Nederland ook wel... bij een zekere politicus waar anderen de naam zo min mogelijk van proberen te noemen. Dus dat, dat is, een, uh, dat is een, natuurlijk een truc. Nee, maar ja. zij straalt dat uit. En hij, hij, hij moet wel in de aanval. Bovendien heeft hij in zijn eigen uh, politieke speelhelft twee concurrenten. Hij heeft de Linker, de oude communisten uit de DDR. Ja. En hij heeft de Groenen aan de andere kant... Ja. Die, die hem ook nog uh, kiezers kunnen afsnoepen. Ja. En dat, dat probleem heeft Merkel natuurlijk veel minder. Ja, Zij, uh, hij pleit, uh, begreep ik, in zijn campagne voortdurend... voor de invoering van een wettelijk minimumloon. Ja. Waarom is dat zo'n zo belangrijk thema? Dat is in Duitsland een item. Zij vinden dat ze... Uh, achterlopen bij andere landen. Nederland bijvoorbeeld heeft een wettelijk minimumloon. Zelfs Amerika heeft een wettelijk minimumloon. Dat is wel buitengewoon laag, maar dat is er wel. En uh, in, in Duitsland is dat er niet. En er zijn mensen die zeggen dat is onmenselijk. Dat kan niet meer. In uh, een, een Europa moet je dat uh, gewoon hebben. Het probleem daarbij, Merkel heeft dat item onmiddellijk weer van hem afgepakt... door te zeggen, nou, daar gaan we naar kijken... maar dan laten we ruimte, en daar zit ook wel wat in... laten we ruimte voor regionale verschillen. Ja. Want uh, dat, dat zal iedere Nederlander die ooit in een kroeg in uh, de oude DDR is geweest... onmiddellijk beamen, het is daar een stuk goedkoper dan in München. Of uh, in West-Berlijn ja. is het zelfs duurder dan in Oost-Berlijn. Dus dat is een... Dus hij heeft dat item eigenlijk alweer een beetje van hem afgepakt... door in de richting te gaan van nou, we gaan het bestuderen. Maar waarom, want dat leidt toch tot uh, toestanden die we niet willen... dat mensen echt zwaar onderbetaald worden, of is dat niet zo? Nou, dat, dat, dat valt wel mee. Uh, maar in Duitsland is sowieso de, de positie van uh, werknemers... Um, redelijk beschermd. Dus als je eenmaal in een bedrijf binnen bent... dan, dan zit je er ook dat in. En Bijvoorbeeld vast, iets zoals ja. wat wij heel gewoon vinden... uitzendarbeid. Dat wordt in Duitsland als een moderne vorm van slavernij gezien. Net als in Frankrijk trouwens. Dus, dus die, die, die, die, die nood om dat te regelen is ook wat minder groot daar. Nee, maar de, ja, en het is bij de SPD ook weer een reactie... op wat links van hun gebeurt. Want die zijn daar natuurlijk ook voor. Die, die vinden zelfs dat... De linken vinden zelfs dat er een soort basisinkomen moet komen. Maar ja, dat is natuurlijk een heel makkelijk... ze weten toch dat ze niet in de, niet regering, in de regering komen. komen. Nee. Dus dan kun je zeggen wat je wil. Is dit, als je die, die campagne nu uh, bekijkt... met name negative campaigning van de socialisten van de SPD? Ja, nou ja, ze proberen Merkel weg te zetten... als een, een aarzelende, niet doortastende vrouw... Mm -hmm. die alsmaar uh, echt belangrijke beslissingen voor zich uitschuift... Tegelijkertijd zitten ze aan haar geketend, want ze zijn net als uh, Merkel zelf pro-Europa. Dus daar, daar valt niks te winnen. Nee. Uh, en bovendien, als ze willen regeren... dat zullen ze natuurlijk nu in dit stadium nooit zeggen... dan, dan zullen ze met haar moeten regeren. Mm -hmm. De kans dat er een, een, zoals dat in Duitsland heet... rood-groene coalitie komt, is eigenlijk mathematisch. Uh, mm -hmm. Die kans is verkeken. De groenen hebben zoveel verloren het laatste jaar in de, in de peilingen. Dat gaat niet lukken. En rood rood, groen, dus die linken, SPD en groen. Groenen, dat wordt op, op uh, nationaal niveau uitgesloten. Ze willen niet met die oude communisten in zee. Er nee, okay. zijn wel mensen in de partij die dat willen... Ja. Uh, misschien zal dat ook ooit gebeuren, maar niet, maar niet nu. Dat... Als we naar de rechterkant van het spectrum kijken, de FDP heb je ook nog, de liberale partij, de de, zeg maar de VVD van Duitsland. Ja, er, er, er is het, het politieke landschap in Duitsland is wel wat levendiger geworden, zeg maar de laatste twintig ja. jaar. Er zitten ook meer partijen dan dan vroeger in het parlement, maar er is niet veel te rechterzijde. Je hebt Um, Frans-Josef Strauss zei altijd... we moeten zorgen dat rechts van ons nooit iets ont kan ontstaan. Je hebt de FDP, dat is een soort vreemde mix... tussen zeg maar, rechtsliberaal en linksliberaal... Ja. Um, die staan er niet zo goed voor uh, in de peilingen. Uh, daarom is het liefste zou Merkel met hun doorregeren... want ze zitten nu ook in, uh, in de regering. Ja. Maar dat zou wel eens moeilijk kunnen worden, cijfermatig. En dan is er dus, de, dat noem ik maar even de wildcard... De, de, de grote onbekende, is de alternatieve voor Duitsland. Dat is een, een, ik wou niet zeggen links of rechts... maar een populistische partij... Mm -hmm. Wel gerund door, door een aantal ook gerenommeerde uh, economen die gewoon Duitsland uit de euro willen halen. Of je kunt ook opdraaien, alle andere landen uit de euro mm -hmm. willen zetten, maar in ieder geval daar. <laughs> dat ja, zou het zijn Duitse ja, bedrijven. En dan samen, samen met Nederland en Oostenrijk ja, een, een soort uh, groot <laughs> uh, in Midden-Europa op te zetten. Ja, ja. En dan kunnen ze Zuid-Tirol er ook nog wel bij nemen, want daar, daar is ook uh, de economie heel sterk. Nee, maar bij wijze van spreken. Um, en, die hebben in de peilingen op het moment 2,5 tot 3 procent. Maar die gaan volgens mij, maar dat is een persoonlijke gok... wel de kiesdrempel van 5 procent halen. Ja, ja. Dankzij, zoals het Nederlandse woord, de gordijnbonus. Huh? Namelijk, mensen durven niet te zeggen ja, ja. dat, ze, dat ze daarop gaan stemmen. Juist. Ja, dat dat is voor Duitsland. De ja. Die partij, populistisch zegt u al, uh, is dat ook een partij die is, is anti-Europees? Uh, een beetje, een beetje wildersachtige club, PVV? Nee, niet, uh, niet op het punt van, van, uh, van de islam of okay. uh, immigratie. Uh, niet zozeer. Mm -hmm. ze, zijn echt, uh, daardoor zijn ze, ze zijn ook die mensen die daar de vaas PVV. zijn, zijn er ook wel serieuze lui bij. Ja. Um, die ook echt hebben nagedacht over hoe ze dat probleem van die euro dan willen oplossen. Ja. Maar die, die, die, die keer op keer blijven herhalen: van het zijn onze spaarzetten die nu in Griekenland uh, over Precies. de balk worden gesmeten. Maar toch, gaat ja. Europa dat speelt toch niet echt een grote rol in die campagne? Nee, omdat en, de, de andere grote, de, de grote drie, zeg maar. Ja. <coughs> Pardon, de, de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten en de groenen zijn allemaal oh, ja. heel erg voor Europa. De groenen zelfs nog meer dan de SPD. Die willen gelijk de, de Europese Centrale Bank totale volmacht geven. Um, en en uh, die linken zijn ook voor Europa... maar dan willen ze wel alle banken onteigenen. Nou ja, dat is niet heel serieus, maar de grote drie... Uh, of de grootste, drie, uh, die zijn er allemaal, zijn daar eigenlijk roerend ja. over eens. En dan kun je nog wat, wat bakkeleien over uh, doen we Griekenland wel of niet. Maar dat is natuurlijk heel elegant. Over de uh, verkiezingen wordt dat heet getild. Meneer Melkik, uh, in hoeverre gaat ons land iets merken... van de uitslag van de verkiezingen in Duitsland? Nou ja, de, uh, Nederland is natuurlijk eigenlijk uh, het zeventiende uh, bondsland. Daar, eh, economisch zijn wij, uh, of we Heel dat af. nou leuk vinden of niet, wij lijken ook op Duitsers, alleen Duitsers kunnen beter tegen bier en ze kunnen beter voetballen. Maar uh, wij zijn wel. natuurlijk, ja, wij zijn zo verweven met deze, deze uh, um, um, machtig grote economie. Ja. En uh, het gaat in Duitsland op het moment vrij goed. Dan zullen wij denk ik het komende half jaar... of jaar, ik denk dat uh, onze vriend Rutte daar zijn, uh, zijn geld op heeft ingezet... zullen wij daar ook voordeel van hebben. Ja. En waar wij belang bij hebben is een, een, een stabiele Duitse regering. En ja, zoals het er nu uitziet... Gaat hij Houdt er komen? wel komen? Want ja. linksom uh, met de SPD, dat zal iets moeilijker worden, een beetje meer vechten in het kabinet. Maar uiteindelijk hebben ze ook al vier jaar samen geregeerd, uh, een tijdje geleden. En rechtsom met uh, de FDP, dat is voor Merkel het makkelijkste, want daar heeft ze geen kind aan. Die maken onder elkaar ruzie ja. en die geeft ze een paar leuke erebanen. Ja. En de, uh, morgen zijn de deelstaatverkiezingen. is is een grote staat van... Als ja. een rechtse staat. Ja, economisch ook. En zeer een zwaar. hele zware ja. inderdaad. Is dat een indicatie voor de uitstel van volgende week? Nee, helaas niet. Um, dat zou de andere de deelstaat is natuurlijk al uh, sinds mensenheugenis in, in vaste handen van de CSU, ja. dus de Christisch-Socialistische uh, Christi Unie. De, de wat rechtsere broertje van de CDU. Ja. Maar die hebben alleen vertoningsrecht in Beiren. Uh, die staan er in de, in de peilingen zo goed voor, op het moment zelfs dat. Uh, uh, er zelfs een uh, absolute meerderheid, dat is wel weer nieuw sinds enige tijd... een mm -hmm. absolute meerderheid zou kunnen komen. Wat je niet nooit moet verwarren met bijvoorbeeld een stad als München. Want daar is al sinds mensenheugenis uh, de sociaaldemocratie uh, aan de macht. Wacht, maar ja, er is, is heel veel stad, platteland ja. in München. Ja, uh, dat waar ik ook weer in bij. <laughs> Juist. Ja. Dank, historie... Zijn we weer bij? We zijn bij, volgens ja, mij. Okay. Historicus Melking, Melking uh, uh, hartelijk dank voor uh, uw visie op de verkiezingen volgende week zondag in Duitsland. En uh, ja, Angela Merkel, nou, het, het kan er bijna niet meer ontgaan.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 Ja, dit is de formatie Tired Pony. Met de nummer All Things All At Once. En dit is een heel nieuw album van Tired Pony. The Ghost of the Mountain is net verschenen. En een ja, goede groep. Met onder andere de zanger van Snow Patrol hoorde waarschijnlijk zijn, zijn stem. Ik, ik ga ervan uit. Nou ja, ja, als je ziet wel, maar dan. Ja, ik ben Bas al helemaal wel. met ja. het voetbal bezig, hè, Bas? Ja. Oké. Okay, ja. Jij met voetbal? Ja, ik met voetbal. Ik heb me er helemaal in verdiept. Luister. <laughs> Een korte schets van de huidige situatie in het voetbal. werd gisteren gegeven door directeur voetbalzaken van Ajax, Mark Overmars. Spelers hebben niets te zeggen over de club aan wie ze verkocht worden. En zelfs de hoogte van de transfersom is niet altijd van doorslaggevende betekenis. Overmars verwoordde het als volgt. Wij wilden voor middenvelder Marco van Ginkel meer betalen dan Chelsea heeft betaald. Chelsea was zijn eigen keuze niet. Nou ja, wiens keuze het dan wel was om van Ginkel van voetbalclub Vitesse... naar dat grote Chelsea te laten vertrekken, uh, waar hij nu alleen maar op de tribune zit. Daar gaan we het dus over hebben. Met redacteur van het voetbalmagazine. Voetbal International, Stef de Bond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, het is een wondere wereld van de voetbal. Sommige mensen zijn er helemaal in thuis. Ik wat minder. Ik viel echt wel uh, van mijn stoel. Net als met die verzuimpolitie wat ik net hoorde. Je zou toch zeggen het is volstrekt normaal... om een speler te verkopen aan een club... die het meeste voor die speler biedt. En als die speler dat dan zelf ook nog wil... Ja, in de basis wel. Dat zou heel erg logisch zijn. Maar ja, de voetballerij is, zoals je al aangeeft, een uh, vrij vreemde wereld. Geworden. Uh, geworden vooral. Yeah. Uh, la laten we beginnen met de situatie Marco van Ginkel. Uh, ja. Ik heb die transfer van vrij dicht nemo mogen maken als uh, Vitesse-watcher voor Voetbal International. Marco van Ginkel gesproken, nog afgelopen week nog. En hij geeft inderdaad aan, hij had liever naar Ajax gewild. Club in Nederland, jonge jonge, twintig jaar. En dan een tussenstap willen maken, zoals de voetballerij dan gaat. Mm -hmm. Rustig een stapje maken naar een iets grotere club. En dan een absolute top. En hij komt uiteindelijk bij Chelsea terecht, Waar ja. die, waar en, die de, de banken gaat warm houden met een hele hoop andere toppers. Waar ze tien, twaalf middenvelders hebben... die allemaal voor minimaal 10 miljoen aangekocht zijn inderdaad. Misschien. Plus dat Ajax ook nog meer wilde betalen dan Chelsea. Eens. Oké, okay. en dan ga je nu uitleggen hoe dat komt. Ja, dat is, dat, ja, dat, dat is de, de schimmige wereld. Nou, uh, in het geval van Ginkel zit er een heel belangrijk detail aan... dat het om Chelsea gaat. En Chelsea heeft een samenwerkingsverband met Vitesse. Heel veel huurlingen van het grote Engelse Chelsea spelen in Arnhem... Dat is een, een, een uitwisseling. En daarmee is ook gezegd: van nou, wij hebben nu een, keer een hele goede speler in Nederland bij Vitesse lopen, die misschien de potentie wel zou hebben om met Chelsea te kunnen spelen. Mm -hmm. Dus is dat, is dat uh, ja... Uh, die is wel logisch? Kunnen dat, dat is logisch, dat hebben ze ja. onderling een klein beetje geregeld. Uh, Ajax wilde onderhandelen met Vitesse destijds. Ze hebben ook bij de directeur van Vitesse gevraagd: mogen wij aan tafel zitten? En ze hebben gewoon nee gezegd. Het, en Ajax heeft meer geboden, maar desalniettemin gaat deze jongen toch naar Vitesse. Je zou zeggen: waar is deze jongen van Ginkel zelf? Die kan toch zeggen, ja, hallo, eh, ik ben uiteindelijk Mijn nog... carrière. Ik, ik mag toch uiteindelijk zeggen wat ik zou willen doen. En dan moet ik daarbij aanmerken dat Marco Verginck... ook een, een van de slimmere voetballers is. Een nuchtere jongen. Echt een, een, uh, maar ja, er zijn zoveel belangen. Je hebt te maken met, met zakenbeenemers. Je hebt te maken met, met clubs, met eigenaren. Met, uh... Maar is hij dan niet meer van zichzelf... Nou ja, dat, dat is misschien wel de vraag op dit moment. In de voetballerij. Eh, bepalen de spelers nog wel? Bepalen de clubs nog wel? Of zijn er andere stromingen, mensen eh, ja. die eigenlijk bepalen wat er gebeurt? In de Geef eens antwoord op die vraag, meneer de Bond. Nou ja, de, de, de vraag stellen is een beantwoorden, denk ik in deze. Er uh, zijn dus andere krachten die bepalen ja, ja. wat er gebeurt met zo'n speler. Wacht ja. even, want we hebben een toptalent. Nou, ik kan me voorstellen dat die verbinding, Vitesse... want daar zit op Jordania op en Roman Branovic aan de even. andere kant. Ze kennen elkaar is elkaar. Dat is de baas van dat is de baas van Vitesse. Okay. Dus ze hebben niks meer met Arnhem te maken. Dat is een, een subprovincie van Georgië geworden. En meneer Roman Branovic heeft eh, Chelsea gekocht. Die mannen spreken elkaar taal, die huren eh, spelers uit. Je kan je voorstellen, oké, okay, eh, dat die speler dat niet wil. Nou, We hebben een soort eh, eh, onderhandse deal. Maar u zegt, daar speelt een hele andere kracht... Welke kracht zit er dan? Welke, welke belangen zijn er... behalve van de zaak waarnemer de club en de speler? Nou, in het geval van Van Ginkel wil aantekenen... dat de jongen uiteindelijk wel naar Chelsea wilde. Alleen hij wilde eerst naar Ajax. Ajax en uiteindelijk komt daar José Mourinho, dat is de trainer van Chelsea. Die belt hem dan op. Nou ja, Zo'n jonge jongen wordt gebeld... door de grote door de God, José God, Mourinho. Ja. Nou ja, die gaat twijfelen en uiteindelijk tekent hij contact. Maar gewoon algemeen in de voetballerij... Uh, zien we steeds meer investeringsmaatschappijen die opkomen. Dat zijn hey. uh, ja, eigenlijk gewoon uh, grote financiële partijen. Vooral uit, uit Rusland en hey. dergelijke landen... met heel veel geld. En die kopen... Uh, geen clubs meer, maar die kopen belangen in spelers. Die uh, kopen eigenlijk uh, percentages in de transferrechten. Wacht even, dus als hij uh, getransfereerd wordt naar de volgende club... dan wordt er winst gemaakt over het algemeen en daar roomen zij een stukje van af. Begrijp ik dan goed dat ze er belang bij hebben... dat ze die speler verkopen aan de club waar, de, waar ze de hoogste transfersom voor krijgen? Dat kan het geval zijn, maar het dat... kan ook zijn dat er een bevriende eigenaar zit. Of ja, ja. Uh, dat je zegt van... Maar hoe, dit, is, hoe, dit is slavernij, we hadden toch een bosman er heeft? Dat, dat is ingevoerd inderdaad om de spelers uh, vrijheid te geven... om spelers zelf te laten bepalen waar ze naartoe zouden gaan. Maar uh, ja. die periode is een beetje uh, ja, voorbij. Maar goed, je zegt er zijn investeringsmaatschappijen... die dus investeren in hun spelen. Uh, wat, wat is hun investering dan? Ja, het dat is, dat is nul technisch verhaal... maar eigenlijk kopen ze gewoon een, een percentage van die speler... de, rechten, de transferrechten van die speler. Dat betekent dat als een speler... laat een voorbeeld nemen, een speler had van FC Utrecht naar PSV toe... Uh, voor uh, 5 miljoen. Dan heeft een investeersmaatschappij bijvoorbeeld 10% van de rechten. Dus dan hebben ze recht op 5 ton. Op die manier gaat dat. En wat dan het meest opmerkelijk aan de situatie is. We hebben het heel veel gezien uh, in Zuid-Amerika. Daar is het eigenlijk begonnen. De jonge jong jongens werden van de straat geplukt. die wat talentvol waren. en die werden dan verkocht en weer verkocht. En wat we nu ook zien. Maar er dus, werd dus wel geïnvesteerd in die jonge spelers. Ja, geïnvesteerd. Ze namen gewoon een, een deel van de transferrechten op zich. Ja, maar op, ja, op zich je kan dat toch niet zomaar. Je moet toch ook iets, iets geven voordat je iets Tuurlijk, krijgt? In eerste instantie wel. En dat Wat hebben ze dan? Op een gegeven moment, bijvoorbeeld uh, een, een club als PSV wilde uh, Maher halen. Dat is een jongen van AZ, een, een middenvelder. Maar die was erg duur. En PSV kon eigenlijk dat transferbedrag niet betalen. En wat ze hebben gedaan... heeft de investeringsmaatschappij heeft een deel ah, meegefinancierd oh, van die transfer. Juist, dat om, geven ze dus. Ja. Om dus in de toekomst mee te kunnen profiteren van de volgende transfer. En dat oh, okay. is wat nu gebeurt. We zitten met heel veel minder talentvolle spelers. Die maken... Uh, Eigenlijk om de twee jaar een transfer. Het gaat niet meer zozeer om dat een speler stappen maakt in zijn carrière, beter wordt of meer gaat verdienen. Maar het is, het is gewoon heel lucratief om hem nu in Portugal te stallen. Dan, dan over de twee jaar door, door, door naar Finland weer. en dan speelt hem daar naartoe. Want op die manier blijft het geld rollen. En uh, de, de transferbedragen worden alleen maar hoger. Er is 100 miljoen euro betaald voor een voetballer Garrett Bale van Tottenham naar Real Madrid. Maar alle clubs gaan failliet. Het geld stroomt weg. Hmm. Uh, en er wordt, maar er wordt steeds meer betaald. Maar dat geld moet ergens overblijven. Ja, dat zijn investeringsmaatschappijen, uh, zaakwaarnemers... Uh, familieleden ook tegenwoordig... die gewoon geld verdienen aan die transfers. Ja, want, een mooi voorbeeld. Neymar naar Barcelona verkocht. Braziliaans toptalent. Zijn vader is een zaakwaarnemer. Wat heeft, hij, wat heeft hij verdiend bij de transfer? Ja, als we de boeken moeten geloven... heeft hij 40 miljoen euro aan de transfer van zijn eigen zoon verdiend. Pa. Maar luister, ja. nou is er nog een, een verhaal... van een Nederlandse voetballer, Ricky van Wolfswinkel heet hij... die na een transfer van Portugal naar Engeland... erachter kwam dat hij eigendom was van twee investeringsmaatschappijen. Dus hij wist zelf niet eens dat die investeringsmaatschappijen... dus een, een, een belang in hem hadden gekocht. Ja, ja, dat dus, is dus, helemaal, daar begrijp ik dan helemaal niks meer van. Worden die spelers daar zelf niet van op de hoogte gebracht? Vaak niet, vaak niet. En er zijn legio voorbeelden, eh, zoals bij Ricky van Wolfswinkel. Speler, een speler is eigenlijk heel simpel in deze. Die voetbal bij een club en er komt een grotere club... en die wil die speler hebben. En die tekent een contract, krijgt daar een, een fantastisch salaris... en gaat daar lekker voetballen. Maar ja, hoe die financiële afwikkeling precies is, dat weten de voetballers niet altijd. Nee, in hoeverre zit die FIFA, dat is de voetbalbond, daarmee in zijn maag met dit soort praktijk? Of zeggen ze nou, oké, okay, of ze staan het ongeluikend toe... Ja, dat is een enorm groot probleem. En daar zijn ze ook mee bezig. Maar ze zijn eerst al bezig geweest met het... Uh, ja, kregen we kregen weer een term, het financial fair play verhaal. Dat had eigenlijk mee te maken dat heel veel clubs diep in de schulden zaten... maar wel spelers bleven kopen. Dus oh. eigenlijk is dat gewoon een kwestie van... ik koop wel, maar ik heb het geld niet. Ja. Uh, en dat zijn ook de clubs die wij ook ja de Champions League zien winnen. Dus zeker wij als Nederland, wij zijn dan het braafste jongetje van de klas. Wij doen alles heel netjes volgens de dus We hebben daar altijd zoiets van, ja, hoe kan dat? Nou, dat financial fair play systeem is gekomen. Dat betekent dat op den duur clubs break even moeten spelen. Net zoveel Ophalen als dat je uitgeeft, vrij simpel. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan, want dat is dan de break even bij de FIFA of bij de UEFA in dit geval is 45 miljoen schuld mag je dan nog hebben over drie jaar. 2018 moet dat pas op nul zijn. Nou, dat, is, dat is deel één. En wat de investeringsmaatschappijen betreft, ja, dat is eigenlijk weer uh, iets nieuws, zeker in Europa. Nou, daar zijn ze nu heel druk mee bezig. Uh, Michel Platini is dan de, de baas van de UEFA, heeft ook gezegd: daar moeten we wat mee doen, daar ja, moet op in. Hij noemt het ook slavernij, moderne slavernij. Ja, is toch. Dat, dat is het ook. Ja. Denk, dat, dat, uh, hoe, hoe pak je het ja. aan? Ja. Nou is het zo dat er, third party ownership, de TPO. Well, that, zo heet dit, hè, dit systeem waarbij je een derde partij hebt in de achtergrond. Een soort stille vennoot die verdient aan transfers. Dat mag in bepaalde landen in de wereld. Mag dat niet? Is dat gewoon uitgesloten? En bij ons niet? Hoe kan dat dan? Omdat wij in Nederland zeggen, wij kennen het nog niet. Wij, wij, wij hebben het, kennen het nog niet. Ken, dat, dat Officiële standpunt KVB. Ja, de laatste reactie die wij uh, hebben gekregen van Michael van Paag destijds was dat ja. wel. Maar ja, nu inmiddels zijn we ook wakker geworden in Nederland. Kijk, in Engeland mag het al niet meer. Nee. Uh, dus ja, het is een kwestie van tijd dat het ook gebeurt. Uh, want het betrekt, heeft wel betrekking op Nederlandse spelers. We noemen net ja. My Hair, het voorbeeld bij PSV. Maar we zitten ook met uh, Ola John, voetballer die in Portugal is gaan spelen. Ja. Uh, een mooi voorbeeld, we hebben het net over Nijmar om te dichter bij huis te zoeken. Uh, Labiad ging van PSV ook naar Portugal toe. En uh, collega Tom Knipping van Football International... heeft uh, de jaarcijfers opgevraagd daar. Mm -hmm. Blijkt vader Labiat 2 miljoen euro te hebben verdiend uh, aan die transfer. En dat werd dan weggeschreven onder het kopje van ja, uh, ja jeugdwerk. een beetje uh, ja, ja. We hadden dingetjes uh, gedaan op en rond de club. En, het probleem <laughs> ja. is de clubs hebben steeds minder geld. Ja. Uh, die hebben het financieel steeds moeilijker en, en het moeilijker. Wordt en gewoon met en het eromheen had. zijn er heel veel mensen, partijen die er wel aan verdienen. Ja, ja ongelooflijk. Het is uh, een uh, wonderlijk verhaal, vind ik. Tenminste, als je niet uh, uh, dat er allemaal hebt gevolgd... dan denk je van... Dan, ik zie Lisbeth Sterk ook denken van... Hey, wat is, had je ook niet van gehoord, hè? Nee. nee. Zo zit ja. iedereen in zijn eigen, in zijn eigen vakgebied. Puur, ja, maar pure slavernij is niet. Ja, dat pure Twintig ja. jaar na, na het Bosman arrest is het gewoon niks veranderd. Goed, nou, we, we gaan het in de gaten houden hoe dit verder afloopt. Dankjewel. Voetbaljournalist uh, Stef de Bond, Voetbal International, is die. Ging over de schimmige praktijken in het voetbal. En dan uh, druk ik mij nog mild uit. Als u er meer over wilt weten, uh, dan kunt u altijd terecht op onze site nieuwshow.nl. Dankjewel. Een groep wetenschappers van de Universiteit van Zurich onderzoekt de lange roep van mannelijke Orang-Oetans op Sumatra. Behalve dat die lange roep vijanden op afstand houdt. Vrouwtjes aantrekt en het territorium intact houdt... kwamen ze er ook achter dat die schuil andere oren vertelt... waarheen het mannetje binnenkort van plan is te vertrekken. Ja, ja, dit is dus een toekomstboodschap. De bevindingen van de onderzoekers zijn ondanks gepubliceerd... in het internationale wetenschappelijke online tijdschrift PLOS ONE. En over dat onderzoek praten we met Lisbeth Sterk... hoogleraar Ecologische Determinanten van Gedrag aan de universiteit. Utrecht, mevrouw Sterk, Goedemorgen. Goeiemorgen. Wat een mooie titel. Ecologische determinanten van gedrag. Nou, dit is wel een ecologische determinant van gedrag, hè? Ja, de, inderdaad. De, de lange roep. Wat is een ecologische determinant? Is uh, dingen als predatie, dus roofdieren, voedsel... maar ook soortgenoten die bepalen wat je als dier doet. Juist. Ja, ja, ja. En als mens. En hier zijn we nu achter gekomen, die lange roep. Allereerst, wat is die lange roep? Lange roep is een uh, geluid wat bij Orangoetans alleen de ja, één type mannetjes maakt. Ik moet iets, iets meer erover vertellen. Bij Oetans uh, heb je heel duidelijk verschil in, in, in lichaamsbouw van mannetjes en vrouwtjes. Vrouwtjes mm -hmm. wegen 35 kilo, mannetjes ongeveer 80. Ja. En er zijn eigenlijk twee typen mannen. De ene noemen we mannen zonder wangplaten. Die ja. zien er een beetje uit als vrouwen, maar zijn een stuk zwaarder. En je hebt mannen met wangplaten en een enorme die grote, keelzak. Ja, juist, ja. bij nee, mannen ook het verschil in die types, ja. hè? Ja, ja, ik ben ook, zijn, ben ook zo'n enorme keelzak. Dat klopt, ja. Mieke. Jij met een vrouwtje zo dan zo niet. Nou, ja, oké, okay, dan ga verder. Sorry. Ja, ja. Ja. En uh, bij de ondertussen gaat het maar één kant op. Die ja. kunnen alleen van niet-wangplaat naar wel-wangplaat. Mm -hmm. En dat zijn de enige mannen die deze roep uh, laat kunnen produceren. Oké, okay, deze roepen, laten we even horen. Ja, geweldig. Hoe lang is zo'n lange roep? Hoe lang 23 duwen, seconden, wacht even. Dat was hem, hè? Ja. Ja. Ja. Maar waarom, waarom zeg jij geweldig? Ja, ik vind het zo mooi om te horen. Ik, ik heb zelf ook in het bos van Sumatra rondgelopen. Ik vind het gewoon een prachtig geluid. <laughs> Maar goed, uh, hoe, wat, wat, wat zegt het? Want het is een belangrijke wetenschappelijke ontdekking. Hè? Nou, wat, dit onderzoek, wat dat zegt. Of de roep, wij moeten we het... Uh... Nou, allebei. <laughs> allebei. Ja, dus als uh, we eerst met de roep beginnen. Ja, de roep, dit is uh, iets wat alleen die mannen dus met wangplaten ja. kunnen produceren. En het is iets wat dieren op, op lange afstand kunnen horen. Dus... Dieren, en ook deze apen, hebben vocalisaties, geluiden... die, die op korte afstand hebt, maar vaak heb je maar eentje... die op lange afstand te horen is. En heel vaak zijn het de mannetjes die dat doen. Er zijn ook soorten, zoals bijvoorbeeld wolven... die dan gezamenlijk huilen, mm -hmm. en ook gibbons, zingen samen. Maar bij orang is het alleen dit mannetje die zo roept. En het lijkt op het zingen van vogelmannetjes, die doen dat ook. Nou, en daarmee laat hij horen, hier ben ik. En de vraag is vervolgens, wat betekent dat? Ja. Dus bij deze orang betekent het dat vrouwtjes die vinden die mannen met wangplaten een stukje aantrekkelijker dan mannen zonder wangplaten. En uh, dus dat zij naar dit soort mannetjes toe gaan en daar ook graag bij in de buurt willen blijven. Terwijl andere volwassen mannen met die wangplaten en ook mannen die dus niet die wangplaten vaak een beetje op afstand blijven. Want ja, als ze ruzie krijgen dan kan het echt uh, fix fors eraan toegaan. Mm -hmm. Maar nu, dat is dus het onderzoek. Hè? Die eh, onderzoekers in Zurich hebben gezegd: die die lange roep, die eh, eh, wordt ook een bepaalde richting uitgeschreeuwd. Ja. En ik zei net: dat is een soort boodschap van: ik ga er aankomen. Nou, dat? het is niet een boodschap van: ik ga aankomen. Dat is: nee? ik roep nu aan een weten andere: ik kom nu. Maar het ja? is een boodschap: ik ga daar straks heen. Aha. In ieder geval zo hebben ze de gegevens geïnterpreteerd. En dan moet ik misschien eerst nog iets meer over orangutans oetans ja, vertellen. Ja, graag. Orangutans zijn uh, mensapen, net zoals chimpansees en bonobo's en gorilla's. Ja. Op Sumatra leven ze echt alleen maar in de bomen. En dat komt omdat er tijgers rondlopen. Die kunnen de bomen niet in, maar ja. zijn wel gevaarlijk. Dus met dat logge grote lijf moeten zij door die bomen heen klimmen. Het is niet zo efficiënt. En verder kunnen ze niet zo uh, goed bij elkaar zijn. Omdat ze zo groot zijn, is er vaak niet genoeg eten voor meerdere dieren. Juist. En ik zei al die vrouwtjes, die willen wel graag in de buurt van mannetjes zijn, maar ze kunnen niet met hem meelopen doorgaans. Ze kunnen zich niet veroorloven. En uh, het idee is dus dat die mannen, uh, de, daar willen ze bij in de buurt blijven... de vraag is, hoe doen ze dat? Nou, dat kan je doen omdat hij roept en dat je er dan heen loopt. Maar wat ze hier lijken te doen, is dat de mannen die roepen... maar je kunt horen welke kant het op gaat, misschien door die wangplaten die ze mm -hmm. hebben. En waar ze heen roepen, ochtends, maar ook... S'avonds laat voor ze hun nest maken voorspeld waar ze de volgende dag heen lopen. Hey. En ik heb naar de statistiek zitten kijken... in het artikel wat er verschenen is. Als ze s'avonds roepen... kun je geloof ik tot een uur of vier... middags de volgende dag voorspellen... waar ze ongeveer heen gaan. Hoe zijn ze daar achter gekomen? Ze meet die dierenleven alleen. Dat is een enorme onderzoeksinspanning. Ze volgen individuen door het bos, door het moeras. En ze schrijven elk half uur... waar ze zitten. En dan kun je... de hoek bepalen waar ze heen wandelen. Dus het is ook niet, ik zit hier... ik kijk die kant op, ik loop een rechte lijn daarheen. Dat kan niet eens in een bos. Maar ze roepen, maken een nest, slapen daar 's nachts. De volgende ochtend rommelen ze eerst nog wat rond om te eten en dan gaan ze grofweg de kant op die ze groepen hebben. Maar dat is toch, dat is een hogere vorm van intelligentie ja. toch? Want het is plannen, je ja. gaat dus al melden en nadenken over hoe je toekomst eruit gaat nou, zien. Nou, dat zo wordt het inderdaad geïnterpreteerd. Ja. En dat is inderdaad heel bijzonder, want eigenlijk is de stelling dat alle dieren in het nu leven. Ja. Ze kunnen wel die dingen leren in het verleden... maar doorgaans is het idee dat die alleen maar dingen nu doen... omdat het van belang is nu. En is net zoiets... Ik, ik zat aan een mooi voorbeeld te denken... Uh, als wij een portemonnee nu meenemen... om naar de frietzaak te gaan om een frietje te halen... mogen wij dat bij dieren geen plannen noemen. Want we hebben nu de motivatie om een frietje te eten. Ja. Dus dan is het geen plannen. Maar als ik voor ik naar bed ga, mijn portemonnee klaarleg, zodat ik hem niet vergeet morgen, omdat ik hem dan nodig heb om mijn lunch te kopen, dat dan net, is het wel plannen. En daarom is dit een eerste indicatie van wilde dieren dat dit inderdaad plannen zou kunnen zijn. En zijn er andere voorbeelden van andere dieren die dit ook zo doen? Of is dit eigenlijk. Nou, dit is uniek. wel onderzocht. Ik heb zelf ook dit type onderzoek gedaan ja. uh, bij dieren in gevangenschap. En je moet natuurlijk iets hebben wat je kan meten hm. als gedrag. Een gedachte is niet genoeg. Nee, nee. Dus in dit geval was het een roep. Maar meestal wordt het met werktuig gedaan. Dus wij hebben gekeken of chimpansees een werktuig meenemen... waar ze nu nog niks in hebben... maar waar ze straks bijvoorbeeld een flesje mee naar binnen kunnen hengelen. Ja. En dat doen ze. Inderdaad, chimpansees kunnen het ook. Uh, Orang-oetans, bonenboos. En er is ook nog een chimpansee in een uh, dierentuin in uh, Zweden... die uh, stenen klaarlegt om mee te gaan gooien naar de bezoekers. Ook heel leuk. Maar het is, het is voor zover we nu weten niet beperkt tot mensapen. Ik heb het ook getest trouwens op gewone makaken. Nou, die waren redelijk belabberd in die taken. Maar daar hebben we nog niet het einde van gezien wat mij betreft. Maar er zijn ook gaaiachtige dieren. Een, een gaaiachtige uit Amerika, maar ook hier, als ik het goed begrijp die eten kunnen verstoppen nu... omdat ze daarmee morgen hun ontbijt gevarieerd kunnen maken. Nou, dat is wel opvallend, want ik dacht... het zijn mensapen die dat doen. Dat heeft te maken met het feit dat die hersens toch al... He, wat verder ontwikkeld zijn. Maar op het moment dat de Vlaamse gaai er dan, uh, dan ook uh, slag van heeft... dan dan is die theorie alweer uh, de, nou, de ja, Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Het ene is van dat wij als mens uniek zijn. En als enige soort. En onze voorouders iets bijzonders hebben. Maar dan krijg je een soort evolutie naar één eindpunt. En het is juist zo leuk vind ik. Dat niet alleen mensapen en mens-intelligente dingen doen. Maar andere soorten dat ook doen. Ja. En waarschijnlijk onafhankelijk. En ze noemen gaa-achtig Dus ook raaf en dergelijke wel eens de feathered ape. Zodat de ja, ja. de, nee, de, nee, de, de geveerde mensapen. Omdat ja. zij slim zijn. Ja. En ook bij die soorten hangt het samen met relatief grote hersenen. Hm. Dus hersengrootte, waar wij toch wel echt een soort kampioen en dierenrijk zijn... hangt wel samen met kan... hm. intelligent gedrag. Ja. Ja. Nog, nog even terug naar wat ik indigere me toch zeer. Uh, die roep die komt, s'avonds maak je je nestje, je hebt geroepen. Dan ga je volgende volgend dag eerst naartoe. Wat, wat is de waarschuwing? Wat zit er in die roep besloten? Is dat inderdaad dames, we komen of heren uitgekeken, want ik kom uh, eraan? Wat kan de, wat nou, dat het is, doel zijn van de boodschap? Dat, ja, ja, dat niet. Het, he? is, dat is heel moeilijk te zeggen. Ja. Het is natuurlijk zender en, en ontvanger. Ja. Dus het mannetje roept in ieder geval... ik ga die kant op. Ja. En de dames moeten, die daar iets mee willen doen, moeten bedenken... dan, dan daar naartoe. die ja. kant op als ik dat wil. Maar is het ook een waarschuwing aan andere mannetjes? Van, oh, hij komt. Pas ja, op. Ja, en wat, mannen die, uh, die moeten roep. dan weggaan, inderdaad. Juist. Ze <laughs> ja. ah. moeten weggaan, maar die bedenken dan... Mm, ik kan maar beter uit de buurt blijven. Mm -hmm. ja. Zullen we hem tot slot nog één keer laten horen? Ja, heel ja, dat Mooie radio, toch? Boer. Zeg ik, kan het ook, hoor. En... en... En is er dan nog oh. verschil tussen die korte en die langere klanken? Ja. Nou, je kan de mannetjes individueel herkennen. Dus deze man klinkt voor mij heel bijzonder. Die komt dus uit zwak blimping. Die heb ik nog nooit gehoord. Die gaat ah. een beetje omhoog. Hey. Maar ik zat in uh, Katam in Indonesië... hadden we een man die dan heel hoog bleef... en dan langzaam naar beneden ging kreunen. Ja. En, zo. Dus je, je kan, en het is ook aangetoond. Dus weten weet ja. wie het is. Dus je dus weet, het het zijn echt individuele, individueel, herkenbaar. Herkenbaar. individueel herkenbare stemmen. Ja. Ja. De Barry White nou, van de Volgens de mij heb jij gewoon ontzettend zin om weer terug te gaan. Ja. Naar ja. Dat, ja. Dat, ja. Dat ja. Geweldig zijn. Zolang het kan, hè, het gaat natuurlijk niet goed, mensen. Nee, maar dat is dan weer een heel ja. ander onderwerp. Ja. Dank. Prognere okay. ecologische determinanten van gedrag van de Universiteit Utrecht, Lisbeth Sterk. Ja, nadeling van de onderzoek van de lange roep. U hoorde hem net nog even. Ik zal hem niet meer nadoen. Van Marco, mannelijke orang-oetans op Sumatra. Nikan. Ja, zometeen zijn we natuurlijk nog een uur terug. Gaan we eerst uh, even praten met Margriet Vromans en Kees Boonman. Ja. Want Kamerbreed is jarig. Ja, 30 jaar bestaat het. Verder uh, een filmische ode aan een Chileense vrouw van Boven de Vijf. 50 en 40 jaar uh, Pinochet. Staat schrijven met de boeken. En uh, ja, kunst kan ook met latex gerestaureerd. <laughs> dat, <laughs> weet je, dat dacht hij destijds. Nou, nou ja, dat dacht hij destijds. Ja, het gaat ja, over, is afraid of red, yellow... en. 25 yellow. jaar geleden vandaag... Werd, die, uh, werd het schilderij aangevallen. weet je uh, Oké, okay. u nou, hoort het zo meteen derdijden. allemaal. Ja. Samen thuis, samen dros. Poskamerbreed bestaat 30 jaar. Daarom straks een bijzondere uitzending met politieke gasten van toen...